De is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die ervan wordt verdacht dat hij vorige week op het Witte Huis heeft geschoten. wordt aangeklaagd voor poging tot moord op president Obama of een van zijn medewerkers. Dat heeft de openbare aanklager gezegd tijdens de voorgeleiding van de man van 21. Hij zou over zo'n 700 meter afstand op het Witte Huis hebben geschoten. Eén kogel ketste af op een kogelwerende ruit. en een ander raakte de gevel. De president was op dat moment niet thuis. De verdachte werd een paar dagen geleden opgepakt in Pennsylvania. Volgens kennissen is hij geobsedeerd door Obama en zag hij hem als de duivel. In Arnhem zijn twee mensen gewond geraakt door een gasexplosie. Een van hen raakte zwaar gewond. Door de explosie werd de achtergevel van het huis weggeblazen. In de middag is op het adres waar de ontploffing was een gaslek gerepareerd. De politie weet niet of de explosie daarmee te maken heeft. Het bedrijf dat het gaslek repareerde en de politie doen daar de komende dag onderzoek naar. De Tweede Kamer vindt dat de Raad van State geen rechtsprekende taak meer moet hebben... De raad is nu zowel adviseur van de regering als hoogste bestuursrechter. De VVD vindt dat die twee taken niet in één orgaan thuishoren. PvdA, SP en D66 zijn het daarmee eens, waardoor een kamermeerderheid ontstaat. Minister Donner, die wordt genoemd als de nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State, voelt niets voor het plan. Volgens hem biedt de combinatie van de twee functies in één orgaan ook voordelen. Zeilster Maris Bouwmeester krijgt dit jaar de Conny van rietschoten trofee, de belangrijkste zeilprijs van Nederland... Bouwmeester was afgelopen zomer oppermachtig in de pre-Olympische wedstrijden in de laser-radiaal-klasse. Ze veroverde ook de wereldbeker. De 16-jarige solo Laura Dekker was ook genomineerd. solo Lucas Schreuder ook, maar die vroeg de jury zijn nominatie in te trekken toen hij hoorde dat Dekker ook was genomineerd. Hij wilde niet dat zijn prestaties met die van haar zouden worden vergeleken. Het weer vannacht mistig bij 2 tot 6 graden, ook morgen overdag veel bewolking. Het wordt dan maximaal 11 graden. Dit Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. I kan get you sleep.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 in the car Alles nog te doen, ze grijpen nooit mis, Maar er zijn er ook voor wie in deze wereld nog veel te kort voor een verlanglijstje is. Sommige mensen vieren het samen, anderen vieren het niet. Ja, had ik niets meer te wensen totdat jij met die zak naar Spanje verweet? Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een maand... in de winterse kou, maar het aller, allerliefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal.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 Want me from my head to my feet? yes I'm gonna try. a backseat and drive her to Tennessee. Tch! Better day. <laughs> Gevoelens heb voor haar Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar Want zij is heel mijn wereld Zeg me maar wat je Zat in de klas, naast kom als een willen voor Mark en Bas Jij zat voorin, keek achterom Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom Je stuurde me terug, ik vind je lief ik Zit op een bolletje en ik ben verliefd Tien jaar later waren we samen Ik was een jongetje, jij al een dame Wist het al zeker, jij bent de baan Niemand waar ik nou zo lang naar kon staan Soms is het erg, maar dit is mijn werk Voor jou ben ik hier en ik vers is het merk Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Naar Rome of ik lijk misschien wel goed doordat je weet wat ik nu voel. Jij kent als muziek, dus zat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee, ik. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee.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 Ik lijk me zien op moeder dat je weet wat ik nu Ik vind dus laat je zien wat ik kan doen. Ik neem je mee, mee, mee, mee, mee, mee, ik neem je mee. mee.